Uur, Marjet Krol met het NOS Journaal. Illustrator en schrijver C. Postuma is overleden. Dat hebben zijn uitgevers bekendgemaakt. Postuma was vooral bekend als geestelijk vader van het hondje Rintje. Verder bedacht hij ook Aadje Piraatje. En maakte hij samen met prinses Laurentien de Mr. Finney boeken. Postuma won belangrijke prijzen voor zijn illustratiewerk. Volgens een uitgever zag hij niet langer licht in zijn leven. Sie postuma is 54 geworden. De Verenigde Staten en VN-chef Ban Ki-moon hebben hard uitgehaald naar Israël vanwege het beschieten van een VN-school vanochtend. Daarbij zijn tien doden gevallen en tientallen gewonde, uh, mensen gewond geraakt. VN-chef Ban noemt het een misdaad. De VS vindt dat Israël geen risico's mag nemen met onschuldige Palestijnse vluchtelingen in VN-scholen, ook al zitten er mogelijk Hamas-strijders in de buurt van de scholen. Israël heeft het merendeel van zijn troepen teruggetrokken uit Gaza. Op televisiebeelden was eerder vandaag te zien hoe een lange rij Israëlische tanks en militairen de grens met Israël overstak. Toch zegt het leger dat zowel de landmacht als de luchtmacht doorgaat met militaire operaties tegen Hamas. In de zee bij Katwijk is vanavond een man verdronken. Zijn dochter is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. Het meisje was de zee ingerend omdat ze een drenkeling wilde redden. Toen ze zelf in problemen kwam door de sterke stroming ging haar vader haar achterna. De drenkeling is uit zichzelf weer aan land gekomen. Peks Wolle heeft voor het eerst de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 1-0 tegen Ajax. Het enige doelpunt werd gemaakt door Stef Nijland in de 55ste minuut. De wedstrijd onder Johan Cruijffschaal is de opening van het nieuwe seizoen... en wordt gespeeld door de bekerwinnaar en de landskampioen van het vorige seizoen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar soms trekken er ook buien met onweer over. Morgen begint met wat buien, maar later breekt de zon door en het wordt een graad of 23. Dinsdag veel zon en opnieuw zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.